Michel Koenen met het NOS-journaal. De kiescommissie van de Amerikaanse staat Nevada verwacht komende nacht meer uitslagen bekend te maken. De zes kiesmannen die kunnen de democratische presidentskandidaat Joe Biden samen met de 16 kiesmannen van Michigan de overwinning opleveren. Volgens CNN en andere Amerikaanse media heeft Biden in Michigan gewonnen en komt hij dicht bij de grens van 270 kiesmannen. Joe Biden wil de winst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog niet opeisen. Maar alles wijst erop dat we afkoersen op een overwinning, zei hij in een toespraak op tv. De democratische kandidaat verwacht genoeg kiesmannen te halen. Biden zegt een goed gevoel te hebben over de staat Pennsylvania, waar nog veel poststemmen geteld moeten worden. Volgens Biden is ruim driekwart van die stemmen voor hem. Hij benadrukte dat hij een president zal zijn voor alle Amerikanen. Ook BOA's in Amsterdam krijgen een coronabonus van 300 euro per persoon. De gemeente gaat die betalen. Amsterdam speelt met de uitkering in op het ongenoegen van de buitengewone opsporingsambtenaren. Die zijn verontwaardigd dat ze geen recht hebben op de eenmalige bonus van 300 euro die het kabinet uittrekt voor politiemensen. De BOA's vallen daar niet onder, terwijl ook zij kampen met de werkdruk in coronatijd. In Amsterdam zijn ongeveer 450 BOA's. En Sevilla van spits Luc de Jong heeft in de Champions League gewonnen van het Russische Krasnodar. Na een 0-2 achterstand werd het 3-2 voor de Spanjaarden. De FC Barcelona van coach Ronald Koeman won met 2-1 van Dynamo Kiev. Club Brugge verloor in eigen huis met 0-3 van Borussia Dortmund. Het weer het koelt vannacht af tot 0 graden in Limburg tot 5 graden dicht bij zee. Aan de grond gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Daardoor kan het mistig worden... Morgen schijnt de zon regelmatig, het wordt een graad of 11. Op plaatsen waar het mistig blijft, wordt het maar een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Because I'm crazy I'm I'm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 je, dan...